Kees Groot met het NOS-journaal. Daar heeft ook afgelopen jaar verreweg de meeste asielzoekers in Europa opgenomen. In de EU kwamen bijna 1 miljoen migranten aan... van wie er bijna 660.000 naar Duitsland gingen. Dat is meer dan, de, dan naar de overige 27 lidstaten bij elkaar. Uit de cijfers van het Europese Bureau voor de Statistiek... blijkt dat Nederland vorig jaar ongeveer 24.000 asielaanvragen kreeg. De gemeentelijke belastingen dalen voor het eerst in jaren. Dat meldt het onderzoeksinstituut dat de gemeentelijke lasten sinds 2002 in kaart brengt. In de praktijk komt het per huishouden neer op een daling van een paar euro. Vooral de heffing voor afvalinzameling gaat omlaag. Dat komt doordat gemeenten afval hergebruiken, waardoor de kosten dalen. Het lage waterpeil in de Maas kan gevaarlijk zijn voor de dijken, zegt het waterschap Limburg. Door de aanvaring bij de stuw van Graven is het waterpeil drie meter gezakt...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 Maar dat gaat niet gebeuren, reageerde Trump op Twitter. Het is niet duidelijk of Trump zint op preventieve maatregelen of dat hij twijfelt aan de bewering van Kim. Bij een grote brand in Chili zijn zeker honderd huizen in vlammen opgegaan. Voor zover bekend is er niemand omgekomen, wel zijn 19 mensen gewond geraakt. De brand ontstond in een natuurgebied en sloeg over naar een buitenwijk van de havenstad Valparaiso, waar veel houten huizen staan. Het weer, nu en dan zon, maar later op de dag raakt het geheel bewolkt en gaat het regenen. Het wordt 3 tot 7 graden. Morgen nog meer buien en iets warmer. Op de Wadden gaat het dan stormachtig waaien. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen fietsen. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Vrolijke gezichten, de sneeuwman lacht en alles doet mee. Vrolijke mensen, goede wensen, kaas en branden, gevende handen. Het is door de eeuwen een oude vrein. Het zal weer vrolijk Kerstfeest zijn. Rinkelende bellen, kinderen vertellen van de lieve Kerstman met zijn slee, sterren die verlichten.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 Amen The world It's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 See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 Ja, hart gaat een keer, elk jaar weer, want je weet er is weer bij de kerst. Met z'n allen samen, de lampjes hangen weer voor de ramen. Ja, hart gaat een keer, elk jaar weer, want je weet er is weer bij de kerst. Alle mensen komen samen en zijn dan weer gezellig bij elkaar.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 We zingen samen met elkaar, met z'n allen samen. Lamptjes hangen weer voor de raam. Ja, altijd een keer, keer elk jaar weer, want je weet het is weer mijn ho, ho, ho, kerst. Vrolijke kerst allemaal! to see Staan. Maar haat, daar kunnen wij toch echt niet achter staan. Vervuiling en geweld. Geld is toch niet alles als het de wereld kwelt.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 1993, je hoort hem nu hier op CFM antwoord. En ik zeg tot ziens. Er is op heel de wereld geen belegging, zou ons dan.